Goedenavond, ik ben Sit en dit is het nieuws van NOS op 3. Frankrijk laat als eerste land ter wereld in de grondwet zetten dat mensen recht op abortus hebben. Het parlement keurde het voorstel vanmiddag goed. Voor l'adoption, 780. De Franse premier wil het abortusrecht vastleggen in de grondwet... om te voorkomen dat politici er steeds over van mening veranderen. Hij bedoelt dan bijvoorbeeld de VS. Daar is het recht op abortus sinds een paar jaar niet meer landelijk geregeld. In sommige staten hebben vrouwen daardoor niet meer het recht... om te beslissen over hun eigen lichaam. Aan een moord in Tivoli-Vredenburg zou jarenlange pesterij vooraf zijn gegaan. In november vorig jaar pleegde het slachtoffer van dat pestgedrag... een moord in de Utrechtse popzaals. Schrijft het AD. De man, een schoonmaker, stak een collega schoonmaker neer. Volgens zijn advocaat handelde die uit noodweer: de verdachte blijft voorlopig vastzitten. De Edison-popprijzen zijn uitgereikt. Niet alleen Son Mieu, Roxy Dekker en Reinier Zonneveld vielen in de prijzen. Sef ging er vandoor met de award voor het beste album. Super dankbaar voor alle privileges. Kan allemaal en een piste eten. Alles kan misschien nog een beetje beter. Maar dat het minder kan is dan enige zeker. Moola B won in de categorie hip-hop met zijn album Narcopop. Mijn liefde stond te koop, maar het is uitverkocht. Ik kijk soms naar jou en jij kijkt soms naar mij. we denken allebei is dit nou allemaal goed voor? In totaal kregen elf artiesten vanavond een Edison uitgereikt. In Polen is iets bedacht tegen het huizentekort. Je mag er goedkoop huren als je belooft dat je de boel een beetje opknapt. Mensen konden afgelopen weekend zichzelf aanmelden in Krakau. Er waren enkele tientallen huizen te vergeven. En volgens Poolse media stonden mensen de hele nacht buiten in de rij om zich als eerste aan te melden. Ook voor Polen wordt het steeds moeilijker om een huis te vinden. Van alle landen in de EU gaan alleen in Kroatië de huizenprijzen sneller omhoog. Het weer, vanavond steeds meer bewolking, maar het blijft droog. Vannacht in het noordoosten wat regen. Morgen blijft dat zo, dan is het 8 graden in het noorden tot 10 of 11 in het zuiden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog Vilota op 7 vanuit Zaanstad naar Hoorn. Bij Alfred Avenhoorn is de rechterrijstrook dicht door een omwelwording. Vijf kilometer vielen daar twintig minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op tv, radio en internet. ZFM. Met nu jouw keuze ZFM.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 Maar er gaat even iets niet goed hier, oh. de speler heeft kuren. Goedenavond, mede MedeMetalS. Mijn naam is Marcel van Kuik. Jullie luisteren alweer naar de 115e aflevering van mijn in Hard Rock en Heavy Metal gespecialiseerde programma Play It Loud op de maandagavond. En zoals de meesten van jullie inmiddels wel weten, behandel ik elke week een ander thema. En ben ik sinds vorig jaar begonnen aan een hele nieuwe versie van Play It Loud... waar ik in zeven thema-uitzendingen meer nadruk leg op het nieuwste materiaal, de Nederlandse metal scene... wisselende gasten, zowel fans als bands, de extreme underground metal scene... Met Ben van Rode. Wekelijks wisselende thema's. Maar waar jullie als luisteraar verzoeknummers voor kunnen aanvragen. Of waar een select thema centraal staat. En dan houd ik jullie uiteraard op de hoogte. Dankzij de wekelijkse Metal Nieuwtjes en Concertagenda. Uh, vanavond is het alweer tijd voor de 11e aflevering van Brand New. Een van de zeven terugkerende uitzendingen in vaste stijl... met twee uur lang het nieuwste van het nieuwste in de metal. Met ditmaal een overzicht van de uitgekomen singles van februari... van zowel oudgediende als jonge talenten in de metal scene. En zoals altijd begin ik elk programma en uur met de uuropener. En die zouden dus normaal gesproken komen van de uit Vareur-eilanden afkomstige Death Doom groep Hemfert... die op 22 maart hun Men Goods Hond Ersterk full-length zal uitbrengen via Metal Blade Records. Het verhalende concept achter Men Goods Hond Ersterk is geïnspireerd op een aangrijpende lokale gebeurtenis... de walvisvangstramp uit 1915 bij het dorp Sandvik op de Vareur, dat de thuisbasis is van de hamverd toetsenist Esmar Jensen. toen veertien mannen omkwamen terwijl ze walvissen aan land brachten... in de stormachtige baai. De dorpsbevolking was vanaf de kust getuige van de tragedie. Het trieste verhaal heeft Hamfert dus toepasselijk in staat gesteld... om de betekenis achter hun Vareurse naam op de krachtige wijze tot leven te brengen... waarbij de traumatische emotionele kracht achter dit bovennatuurlijke fenomeen centraal staat. Als je iemand in Hamverd ziet, zie je, uh, zie je zijn of haar verschijning, legt kapnas uit. Meestal zijn het vrouwen met mannen op zee die hen midden in de nacht druipnat in de deurpost hebben zien staan. Normaal gesproken is het in de folklore een waarschuwing dat er iets ergs zal gebeuren. En er zijn verschillende gedocumenteerde afleveringen van dit gebeuren in Sandvik in 1915. Voor ons is de cirkel dus een beetje rond. Als voorloper van de release van Men Goods, hond er sterk, leverde de band op 1 februari hun video voor de eerste single en het openingsnummer Abert. Krabnas zegt, "Aber gaat overzeilen door een orkaan... door oceaanvalleien in een roeiboot en het overleven ervan. De golven die breken, de wind en de regen die je slaan en bijten. De dood groet je overal waar je kijkt. Doorzettingsvermogen, melancholie, angst, wilskracht... uithoudingsvermogen en twijfel zijn verweven met elke nood en elk woord. We gaan hem nog een keer proberen. Als het niet doet, dan ga ik het volgende nummer instarten. Het gaat niet helemaal lekker met de speler vanavond. Ik ga het even anders doen. We gaan even kijken of de andere speler het wil doen. Anders dan uh, weet ik het ook even niet meer. Dat was dus Van hier zijn nieuwe opus. Die gaan we zo direct uh, proberen nog een keer in te starten. En dan gaan we nog even op de andere speler proberen. Kijken of deze meer wil doen dan de eerste. De komt. Hij. Gelukkig deze. Week. Deze cd speelt het wel. En nu de release van Vaniers nieuwe opus. Inmiddels al uh, achter ons ligt. Brachten de Denen op 2 februari een nieuwe songtekstvideo en digitale single uit om het album te teasen. En opnieuw deuken ze in de, diep in de Scandinavische geschiedenis... met Fall of Arcona. De belegering van Arcona was een korte belegering... van acht dagen tussen de Deense en de Pommersse strijdkrachten. Onder Valdemar de I en de Wendische strijdkrachten... van het Tempelfort van Arcona. Het resulteerde in een beslissende overwinning... voor de Deense strijdkrachten... ...waarna de rest van Rugen zich overgaf. Na de slag vernietigden vernietigde de Denen het grote standbeeld van de Wendische God uh, Svantevit. Hun nieuw album Epitome is dus op 16 februari verschenen... ...en je kunt jouw exemplaar dus op CD en LP, zwart vinyl... ...beperkt tot 300 exemplaren, aanschaffen... ...maar is ook op digitale formaten te krijgen via Mighty Music. Een Fall of Arcona heb je dus zojuist gehoord bij Play It Loud Brand New... We bleven na Vanier's uh, van, uh, nieuwe single Fall of Conen. Nog even in Denemarken gaan we door naar de Deense hardrockband uh, Junkyard Drive. Die eveneens op 2 februari hun nieuwe video en single Tear Away uit hebben gebracht. Een nieuw Junkyard Drive-studio-album, hun vierde getiteld Look At Me Now... zal later dit jaar worden uitgebracht via Mighty Music. En Away is onze manier om te zeggen, laten we het allemaal afbreken... en opnieuw opbouwen op onze eigen voorwaarden, zegt zanger Chris. We willen mensen inspireren om risico's te nemen, rebels te zijn... en regels te negeren die nergens op slaan. She plays Dat waren de denen van Junkyard Drive met Tearaway. Die op 2 februari uitgekomen is dus. Ook Leaves Ice heeft op 2 februari een nieuwe videoclip uitgebracht... voor het nummer Who Wants To Live Forever. Dat afkomstig is van het... Uh, aankomende nieuwe album van de Duitse symfonische metalband Mids of Fate dat op 22 maart van dit jaar zal verschijnen. En zoals de band met de vorige singles Forged by Fire en Realm of Dark Waves en nu dus met Who Wants to Live Forever heeft bewezen, consolideert de in Duitsland gevestigde act met hun negende studioalbum hun leidende positie in de symfonische metal universum. Krachtig, episch en indrukwekkend. De band laat opnieuw traditionele metalgenres samensmelten door elementen uit folk, gothic en klassieke muziek samen te voegen tot een boeiend Sony's meesterwerk. Over het komende album zegt zanger Alexander Krul... De vroege middeleeuwen waren een fascinerende tijd van verandering. Sommige van deze innovaties hebben over de hele wereld hun sporen nagelaten... en blijven onze moderne wereld beïnvloeden. Deze legende weerspiegelde altijd de waargebeurde verschrikkingen... van degene die ze vertelden, Waardoor ze zelfs te relateren zijn aan moderne gebeurtenissen... zoals oorlogen en gevechten. Onlangs bracht de band nog hun allernieuwste single In Eternity uit... op 23 februari. Maar je hoort nu Who Wants To Live Forever bij Play It Loud Brand New.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 Uh, Slayer! De gitarist Gary King heeft zijn debuut solo album From Hell I Rise aangekondigd... naast het debuut van de eerste single Idle Hands die ik net draaide... en wat het eerste glimp van de volledige line-up van de band is. Kings plaat wordt op 17 mei uitgebracht op Raining Phoenix Music... en bevat 13 nummers. Idle Hands is een zinderen nummer dat sterk doet denken aan Slayer. Dat is helemaal geen verrassing aangezien King zijn fans al had laten weten... dat zijn nieuwe muziek inderdaad zou klinken als de legendarische Big Four Trash Band. Als je ooit van Slayer hebt gehouden... in welk deel van onze geschiedenis dan ook... dan staat er iets op deze plaat waar je mee aan de slag gaat. Of het nu klassieke punk, snelle punk, trash of gewoon heavy metal is... zegt King in een persconferentie. Hij vervolgt... Zelfs met een plaat in het blik heb ik nog zoveel nummers die je af moeten. Dit is wat ik weet wat ik moet doen. Nummer 1 is muziek, nummer 2 is metal. Het maakt al 40 jaar deel uit van mijn leven. En ik ben nog lang niet klaar. Dat blijkt ook weer wel uit het nieuws van Slayers Reunion Tours in de VS. Terug naar de schitterende fareureilanden waar de progressieve folk- en viking metal band Tier vandaan komen. De band heeft op 6 februari hun nieuwe album aangekondigd, getiteld Battle Ballads... dat op 12 april zal worden uitgebracht via Metal Blade Records. Maar ook de eerste single, Axis, daarvan gedeeld. Zanger Harry Junsen gaf commentaar op het nieuwe nummer... Axis begint met een gevechtshoorn... gevolgd door een snelle melodieuze en symfonische gitaarriff die progressie en het hoofdthema van de nummer introduceert. Game of Thrones-achtige teksten van bloederige en verheerlijkte... man-tegen-man-gevechten uit de vikingtijd... verteld vanuit een first-person perspectief. Het couplet is langzaam en zwaar... met een gruizige, maar toch theatrale mel en melodieuze stem. Het refrein is snel met een core, waarbij vocaal ingewikkelde en brutaal eenvoudige fraseringen worden afgewisseld... Tot. Het is een kort smeltend metalnummer nummer gebaseerd op één melodieus idee en daar gaan we nu lekker naar luisteren. Elke maandagavond. Play it loud. Op ZFM, voort Nadat ze als tieners uit het niet voor het publiek opkwamen met het Finse Eurovisie kwalificatieprogramma UMK en nu drie volledige geprezen studioalbums op hun naam hebben staan, hebben de melodieuze metalkoplopers van Finland Arion de zojuist gedraaid nieuwe single Wings of Twilight uitgebracht. De track bevat een gastoptreden van A.D. Infinitum zangeres Mel Melissa Bonny en werd geproduceerd door Matthias Kupianen van Stratovarius en Jacob Hansen van Volbeat. Wings of Twilight vierde zijn live debuut tijdens de recente 70.000 tons of metal show van de band. Een ongelooflijke songtekstvideo die bijna doet denken aan een korte film, wordt nu gestreamd. Sinds hun oprichting in 2011 viel Arion op door hun ongelooflijke musicaliteit en songwriting. Ze brachten drie studioalbums uit die indrukwekkende streamingnummers behaalden en toerden met bands als Dream Theater, Gloryhammer, Battle Beast of Sonata Artica, om maar maar een paar te noemen. Een nieuwe single markeert een nieuw hoofdstuk in het spannende verhaal van Arion. En kijk uit voor meer nieuws dat binnenkort volgt. Het nieuwe album Time... de Moldavische progressieve moderne metalband... Infected Rain is alweer even uit. Maar op 7 februari heeft de band... de ere van de release de single Lighthouse onthuld. Samen met een videoclip. Infected Rain zei het volgende over het nummer. Van de oevers van onze geest... tot de realiteit van ons leven. Lighthouse vertegenwoordigt een kracht die we in ons dragen. Dit nummer herinnert ons eraan... dat het universum danst op het ritme van onze gedachten. Eh... Uh, al onze gedachten zijn golven in het eindeloze sterrenstelsel van de schepping. Het is een oproep om sterk te blijven, toegewijd te blijven aan je dromen en het potentieel te realiseren van wat je kunt creëren. In het grote uurwerk van Time is elke seconde een kans om door je realiteit te surfen en deze vorm te geven met de kracht van je geest. Ga met ons mee op deze reis door Time, waar elk nummer een vinkje is naar een realiteit die door jou en voor jou is gecreëerd. A lot Bring about our desired outcomes. <laughs> By aligning our intentions and desires with this energy, we can create a reality that is En we hoorden aansluitend in alweer het laatste blokje februari releases... dit eerste uur de nieuwe single Highlander... dat afkomstig is van het aankomende nieuwe album... van de Duitse band Voyerswans. getiteld Warriors, dat op 19 april via Napalm Records zal verschijnen. Een nummer nu in het Engels gezongen voor het komende album... werd oorspronkelijk uitgebracht in de moedertaal van de band... op Vega Voyer uit 2023. Over het nieuwe nummer en de nieuwe videoclip zegt de band... er kan er maar één zijn... Onsterfelijke woorden van Immortal Man. Zwaarden en epische verhalen met het geluid van Queen. Met het geluid van brullende pijpen en epische metal... brengen we hulde aan onze helden uit de wereld van fantasy en rock. Bekijk onze vertolking van de Highlander en vraag je jezelf af... Who wants to live forever? En voor ik overga naar alweer het laatste nummer dit eerste uur... heb ik zoals altijd eerst nog de wekelijkse metal nieuwsjes voor jullie. En wat is er de afgelopen week allemaal gebeurd in de metalwereld? Dat horen jullie zo van mij.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 Ondanks dat het einde in zicht is, heeft drummer Eloy Casagrande besloten om Sepultura te verlaten. Eerder deze maand, een paar dagen voordat de repetities voor de allerlaatste tour zouden beginnen, maakte hij bekend aan zijn bandmakkers dat hij per direct stopt. Hij had iets in het vooruitzicht in een ander project. Gelukkig heeft Sepultura al een vervanger gevonden voor de Celebrating Life Through Death afscheidstournee. Zijn naam is Grayson Nekroetman, die sinds vorig jaar ook bij Suicidal Tendencies achter de drumkit zit. Met hem kun je Sepultura op 3 november op de rockcircus in Den Bosch zien of twee dagen later in Brussel. Waar Casagrande nu precies naartoe gaat is nog niet bekend... maar de drumkruk bij Slipknot kwam eind vorig jaar ineens vrij... en is nog steeds niet bezet. Wie weet. De reunie van Slayer is kort na de bekendmaking race uitgebreid... met uh, uh, van twee naar drie shows. Mocht je overwegen om naar de Verenigde Staten te reizen... om de trash metal band aan het werk te zien... dan is er namelijk een interessante optie bijgekomen. Van donderdag 10 tot en met zondag 13 oktober... vindt in het Discovery Park de Sacramento in Californië... het Aftershock Festival plaats met een indrukwekkende line-up. Op de openingsdag zijn Slayer en Pantera de hoofdacts. Een dag later Slipknot en Five Finger Death Punch. Op de zaterdag Iron Maiden en Judas Priest. En op de slotdag Mudley Crew en Disturbed. Het Aftershock Festival krijgt dit jaar een extra vijfde podium... waardoor ze in totaal zo'n 130 bands kunnen optreden. Verspreid over de vier festivaldagen. Het is naar eigen zeggen het grootste rockfestival aan de westkust van de Verenigde Staten. Dag-combi- en VIP-tickets zijn per direct in de verkoop gegaan. Er zijn ook pakketten met een hotelboeking erbij. Meer informatie met de voorlopige line-up en dagindeling vind je op www.aftershockfestival.com. Slaughter to Prevail heeft een nieuwe single uitgebracht, getiteld Conflict. Na het vorig jaar verschenen Viking is dit de tweede single van het aankomende derde album van deze Russische band. Meer details over de nieuwe plaats zijn echter nog niet bekend. Wie de band weer live wil zien, kan dat komende zomer doen op Into the Grave in Leeuwarden of Graspop Metal Meeting in Dessel. Nog een kleine twee maanden en dan kun je het nieuwe album Humanoid van Accept in handen hebben. Maar omdat dat nog lang duurt, heeft de langlopende band nu alvast het titelnummer uitgebracht. De bijbehorende videoclip werd geregisseerd door Groupa 13. Het album werd wederom opgenomen met producer Andy Snip... en zal op 26 april verschijnen. Deze zomer staat de band op vele festivals... waaronder Hellfest en Wacken Open Air. Later dit jaar volgt een Europees tournee waarop we accept kunnen zien op 31 oktober in de Tricks in Antwerpen. Vorig jaar konden we al kennismakingen met de eerste single van het nieuwe album van Rhapsody of Fire. Maar details van de plaat ontbraken nog. De band rondom toetsenist Alex Staropoli heeft nu bekendgemaakt dat het album Challenge the Wind heet. En op 31 mei verschijnt via EFM Records. Ook is de tweede single gelanceerd die eveneens Challenge the Wind heet. De organisatie van Nirvana Timeface heeft de line-up voor de aankomende editie gecompleteerd. Het festival vindt van vrijdag 9 tot en met uh, zondag 11 augustus plaats... in het Brabantse Lierop, dichtbij Eindhoven. Vooral de openingsdag is interessant voor liefhebbers van stevige muziek. Gene Simmons' band is namelijk toegevoegd als de headliner. Ook het Belgische Fleddy Melkely en Amsterdamse Ambo zijn voor die dag bevestigd. Eerder waren Red Fang, The Answer, Stone, Donnie, No Fun At All... en An Evening With Nice al aangekondigd voor het vrijdagprogramma. De zaterdag is ingericht op het pop-rock-liefhebbers met de vaccines. Joost, Silas, Shaker, Black Box Revelation, Rootboy Boy Plays Urban Dance Squad, Personal Trainer, Naven Project, Burnout Boys, Mel VF en Sons of Do. De gratis toegankelijke familiezondag omvat op optredens van Lumberjack, Baby Blue en acht tribute bands die de muziek ten gehore brengen van de respectievelijk Elton John, The Prodigy, Rattles Chili Peppers, Ed Sheeran, Anouk, Limp Kadri K3 en Tom Petty. Een dagkaart voor de vrijdag of zaterdag kost 47,50 en een combikaart 85 euro. Tevens zijn er reeds camping, parkeer en muntentickets te koop voor het festival. Zie nirwanatuinfeest.nl voor meer info. En Nightwish heeft een mix en mastering van hun tiende album klaar. De opvolger van Human to Nature uit 2020 werd in de herfst van 2023 opgenomen... en de afgelopen maanden afgewerkt in Finvox Studios in Helsinki. Gisteren deelde de band een foto van songschrijver Thomas Holopijnen... samen met sound engineer Tero Kinoenen. mix engineer Miko Carmila... en mastering engineer Mika Yusila, die het einde van het masteringproces vieren. Het nieuwe Nightwish-album zal waarschijnlijk dit najaar verschijnen. De band heeft momenteel een live pauze en zal dus niet op toenee gaan om het te promoten. En dat was het weer even voor deze week. Volgende week houd ik jullie sowieso weer op de hoogte, maar gauw door naar, zoals gezegd... het laatste nummer van dit eerste uur brand-new februari-releases. Dat komt van de epische metal agenda Warlord. Warlord Die terugkeren met het nieuwe album Free Spirit Soar. Dat verschijnt op 10 mei van dit jaar via High Roller Records. En hebben 8 februari hun eerste single Conqueror uitgebracht. Met het gloednieuwe album waarvan alle nummers zijn opgenomen tussen maart en september. Er een zanger Gilles Laveri en drummer Mark, uh, Mark Zonder hun in 2021 overleden bandgenoot beeld Samis. Tot zo in het tweede uur met nog een heel nieuw uur vol met februari releases. Dus blijf luisteren. Veel plezier met Warlord tot het nieuws van 10 uur.